Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Hulpverlening Filipijnen... komt door verwoestingen orkaan moeizaam op gang. Verhoren in zaak Tuitje Horen zorgvuldig verlopen, zegt OM. En Ziggo Dome in Amsterdam toneel van MTV European Music Awards. Het weer, langzaam maar zeker verdwijnen de buien en klaart het verder op. Het is 8 tot 11 graden. Vannacht komt er brede opklaringen voor. Het kwik komt lokaal dicht bij het vriespunt en er kan mist ontstaan. Morgen overdag is het eerst droog. Van het westen uit neemt de bewolking vrij snel toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Nederlandse hulporganisaties zijn begonnen met hulpacties... voor de slachtoffers van de orkaan die over de Filipijnen raasde. Ruim 4,5 miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Een menselijke tragedie al dus deze ooggetuigen. Correspondent Micho Maas is net aangekomen in hoofdstad Manila. En ik vroeg hem voor de uitzending naar het aantal slachtoffers. Nou, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, want uh, ja, de, de getallen blijven oplopen. Het laatste, wat een beetje officieel is, het laatste getal is 1200. Maar er zijn dus al schattingen dat het aantal slachtoffers gaat oplopen naar 10.000. En uh, ja, dat is nog steeds de stand. Uh, officiële tellingen zijn er niet, maar de angst dat het in die richting gaat is heel groot. En dat komt gewoon dat er nog zoveel onduidelijkheid is... ook omdat er zoveel kapot is aan uh, telefoonlijden en elektriciteit. Um, wat hoor je over de situatie in het getroffen gebied? Nou ja, de situatie is nog steeds onduidelijk, want in dat gebied is helemaal niks meer. Het zwaarst getroffen gebied, daar, daar is de verwoesting is enorm. Er is geen communicatie, geen telefoon, er is geen stroom, geen water, geen voedsel. En eh, ja, de berichten daarover, eh, het is heel moeilijk om een overzicht te krijgen... van wat daar nou precies allemaal kapot is en hoeveel slachtoffers er zijn. Maar hulpverleners zijn ter plekke en die schatten inderdaad... dat het aantal slachtoffers vele duizenden zal bedragen, want... Die melden echt dat de, de lijken liggen daar op straat. Nu ga jij zelf proberen om in het rampgebied te komen. Hoe snel denk je dat dat gaat lukken nu er zoveel wegen bijvoorbeeld kapot zijn? Nou ja, we hopen dat, uh, dat we in ieder geval morgen in de loop van de avond daar kunnen komen. Want vluchten die kant op zijn er maar heel weinig. En uh, ja, het eiland dat het zwaarst getroffen is, is helemaal niet bereikbaar met normale middelen. Je kunt er misschien komen met een militaire hulpvlucht. Dat zijn de enige vliegtuigen die daar kunnen landen nog. En anders uh, gaat het met veerboten en die varen natuurlijk ook niet allemaal op dit moment. En als je dan al op dat eiland bent, is het ook heel moeilijk om je te bewegen. Omdat heel veel wegen zijn on begaanbaar geworden door omgevallen bomen, door, uh, door lantaarnpalen en, en andere obstakels. Dus het wordt een hele tour om daar te komen. En het is nu ook nog moeilijk om te zeggen natuurlijk, maar uh, de hulpverlening, heb je daar enig zicht op uh, hoe dat tot nu toe gaat? Nou, er zijn vluchten. Er gaan dus militaire vliegtuigen, die, gaan, uh, die vliegen af en aan. Uh, het het... Het worden er steeds meer, dus de hulpverlening die begint wel goed op gang te komen. Maar ja, het gebied is zo erg verwoest dat het heel moeilijk is... Om, uh, om die hulpverlening ook overal op de plekken te krijgen waar die nodig is. Al dus correspondent Michel Maas. Paus Franciscus heeft gebeden voor de slachtoffers van de orkaan. Op het Sint-Pietersplein stond hij tegenover tienduizenden gelovigen stil... bij het hoge dodental en de enorme schade op de Filipijnen. De paus vroeg om een stil gebed voor onze broeders en zusters in het getroffen gebied... En hij riep op tot concrete hulp van de Filipijnen. Nederland heeft 2 miljoen euro aan noodhulp toegezegd. Nederlands Rode Kruis heeft Giro-nummer 7244 opengesteld. En Kort deed mensen in nood Giro-nummer 667. Even iets heel anders dan. Even naar de Kuip voor de topper in de Eredivisie. Aantrekkelijke wedstrijd. Feyenoord tegen AZ en die houtkamp. Zo, genieten van deze wedstrijd. Uh, twee tweede stand. We zitten in het laatste kwartier van deze wedstrijd. Feyenoord probeert er alles aan te doen om weer op voorsprong te komen. Dat ze, dat ze met 1-0 achterkwamen was het uh, binnen vijf minuten na rust. Feyenoord dat op 2-1 kwam. 2-1 voor. En toen Johan zijn tweede doelpunt mocht maken vanaf de penalty stip... was het uh, weer gelijk bij uh, Feyenoord AZ. Uh, AZ Probeert er wat meer uit te komen. En krijgt ook wel wat mogelijkheden. Maar de beste kansen blijven voor Feyenoord. Nu gaat AZ weer in de aanval met Berends. En gaat de bal naar de rechterkant. En dan is het even wat rust. Omdat er een speler van AZ geblesseerd ligt. Ortiz. En dus eventjes een uh, uh, uh, verzorging nodig heeft deze Paraguayaan. Die een uitstekende wedstrijd speelt. Maar de wedstrijd is sowieso genieten. We zitten in het laatste kwartier bij Feyenoord tegen AZ. Stand 2-2. We nou, verder met de zaak Tuitje Hoorn. Het Openbaar Ministerie zegt dat het zorgvuldig heeft gehandeld... in de verhoorprocedure in die zaak. De weduwe van huisarts Tromp zei gisteravond in Nieuwsuur... dat haar man onder druk van het OM is verhoord. Begin september liet de huisarts zich opnemen in een psychiatrische inrichting... omdat hij suicidaal was. Het OM zegt dat het sinds die dag steeds contact heeft gehad... met Troms advocaten over wanneer hij verhoord kon worden. En daarna is een overleg met haar en met instemming van de psychiater... het tijdstip van het verhoor bepaald, zegt justitie. Het OM wil verder geen inhoudelijke vragen beantwoorden over het onderzoek. Een Colombiaan die in verschillende landen wordt verdacht van grootschalige drugshandel... is uitgeleverd aan Nederland. Hij is dit weekend aangekomen op Schiphol en vervolgens vastgezet, meldt het Openbaar Ministerie. De man van 57 wordt in verband gebracht met wat het OM een megazaak noemt. Hij zat in eigen land vast sinds maart vorig jaar en wachtte sindsdien op uitlevering. De man zou de onmisbare schakel zijn... tussen de Colombiaanse groothandel in cocaïne... en misdaadsorganisaties in Nederland. Ook in andere Europese landen wordt de man gezocht. Zo wordt hij in Italië gezien als schakel... tussen Zuid-Amerikaanse drugshandelaren en de maffia. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Israëlische politicus Lieberman... is opnieuw minister van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar trad Lieberman af vanwege een corruptiezaak. Hij werd onder meer verdacht van vriendjespolitiek... bij de benoeming van een ambassadeur... Deze week werd Lieberman vrijgesproken en kon hij dus opnieuw worden benoemd. Premier Netanyahu had zijn ministerspost al die tijd voor hem vrijgehouden. Tienduizenden gastarbeiders kwamen halverwege de jaren zestig naar Nederland om te werken. Zij en hun kinderen en kleinkinderen zijn niet langer te gast in Nederland, maar gewoon inwoners. En dat moet een nieuw monument in Rotterdam laten zien. Vanmiddag werd het in het Afrikaanderpark onthuld. Een verslag van Joris van der Kerkhof. Zeven gouden scharen liggen op blauwe kussens, klaar om linten door te knippen. Maar voordat ze doorgeknipt worden, mag ieder die de schaar mag gebruiken nog even iets zeggen. Ik voel mij een, uh, ja, een Nederlands burger, maar ik voel me in mijn hart ook Spaanse, absoluut. Mag ik eventjes um, bij me roepen, Stelina Neta? Neto, moet ik zeggen, uit Portugal, Heb ik dat goed begrepen? Toen jij 15 was, kwam je hier in Nederland. Hoe heb je dat ervaren? Uh, in het begin heel moeilijk, omdat ik totaal niet, niet sprak. Maar uh, ging kort daarop ging ik naar school en dat ging helemaal goed. Mag ik eventjes bij me hebben Mohamed Idris uit uh, Marokko? Ja, dat is een soort erkenning. Dat is een, een, een tijdperk van de eerste generatie die hier heeft uh, alles gegeven en uh, nauwelijks teruggekregen. En uh, volgens mij, dat is wel een monument uh, die zij als hebben verdiend. Uit Italië, uh, de heer Carletti. Ja, dat ik vind een airbeton aan, uh, aan de vroegere die, die hier geweest zijn gestorven ook in het werken en de doorzichten, maar ook een airbeton aan de Nederlandse die uh, uh, samen met die, de gastarbeiders, scheider en hebben geholpen om de, economische, de economie in Nederland zo mogelijk te krijgen. Twee, één, go! En bij deze moet het monument voor de gastarbeiders langzaam zichtbaar worden. Het is rond aan de onderkant van het materiaal gemaakt waar keukenbladen ook van, van gemaakt worden. Groen, rood, wit. En dan als een soort vaas gaat het dan omhoog. En dan na een meter of twee, tweeënhalf gaat het over in een soort mecano deel Een hele kleine Eiffeltoren die dan weer drie meter later uitkomt. In een gouden punt. En die gouden punt die gaat alle kanten op. En ook omhoog. Ja. Monument is gemaakt door beeldend kunstenaar Hans van Bentem. En we blijven even in Rotterdam, maar dan naar Zuid. Naar de Kuip en die Houtkamp. Af en toe regent het keihard. De stand die is nog hetzelfde, hè? Ja, nou het mag de pret niet drukken. Want uh, pret is het deze wedstrijd om uh, naar te mogen kijken. Samen met 50.000 mensen. Maar nu is er weer balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant. Twee tweede stand met Jan Maat. De rechtsback die de bal naar Schaken speelt. Schakenbal binnendoor. En daar komt de kans voor. Tevreden. Nee, tevreden verspeelt de bal. En ook immers kan niet aan de bal komen. Het blijft maar heen en weer vliegen. Die bal heen en weer. Een bijzonder spectaculaire leuke wedstrijd om naar te kijken. Als nu AZ weer weg is. Via Berens aan de linkerkant. Moet eventueel een voor Gaan geven. Nee, hij gaat het gevecht aan met Klaas. En probeert er langs te gaan. Uh, probeert dan de bal toch maar terug te spelen op uh, Martens. Die geeft een hele hoge voorzet. Komt in de tweede, bij de tweede paal terecht. Wordt wel gekopt, maar dan is het keeper Mulder van Feyenoord die de bal kan pakken. Je kijkt naar het scorebord. Daar staat niet alleen 2-2, maar daar staat ook 83ste minuut. Nog een minuutje of 7 plus extra tijd te gaan bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Az. En nogmaals gezegd, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het is genieten vanavond in de kuip. Om te kijken naar deze twee ploegen die alles, werkelijk alles geven in deze wedstrijd. En ook Scheidsrechter moet alles geven. Nu een vrije trap voor Feyenoord. We zitten halverwege de helft van AZ bij een 2-2 stand... tussen Feyenoord en AZ uit Alkmaar. In Amsterdam-Noord is vannacht een man op straat doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 34. Hij was een bekende van de politie. De man werd om half 1 vannacht neergeschoten op de Korte Papaverweg... Een voorbijganger zag hem liggen. Ambulancepersoneel kon het slachtoffer niet meer redden. Getuigen zeiden tegen de Amsterdamse zender AT5... dat de man door zeker vijf kogels is geraakt. Franse journalisten hebben in München... de ondergedoken kunsthandelaar Cornelius Gorliet opgespoord. Gorliet kwam onlangs in het nieuws toen bekend werd... dat in zijn woning meer dan 1400... deels verloren gewaande kunstwerken waren gevonden. Deel daarvan zouden door de nazi's geroofde werken zijn... De 79-jarige Goerliet bleek zich schuil te houden... in het gebouw waar de kunstverzameling werd gevonden. Hij wilde geen interview geven. De Spiegel zegt dat Goerliet heeft gevraagd... nooit meer zijn naam af te drukken. Voor de Spiegel wilde niet dat de naam van zijn vader... in verband wordt gebracht met het naziregime. 40 jaar na het winnen van het Songfestival... denkt ABBA serieus na over een reunie... Zangeres Agneta heeft dat gezegd tijdens het tegen het Duitse blad Weldam zondag. In april 2014 is het 40 jaar geleden dat de Zweedse band in Brighton... met Waterloo het Songfestival won. En daarna scoorde ABBA jarenlang hit na hit... onder meer met Mamma Mia, Dancing Queen en Super Trooper. Tot nu toe hielden de bandleden een reunie steeds af. In 2010 werd wel ons al gespeculeerd op een eenmalige comeback. En van de muziek van toen naar de muziek van nu... prestigieuze MTV European Music Awards... die worden vanavond uitgereikt in het Ziggo Dome in Amsterdam. Live-uitzending is in miljoenen huishoudens wereldwijd te volgen. Ziggo Dome zelf is uitverkocht. Verslaggever Karin Alberts zou goed twee enthousiaste fans... zojuist werden afgezet door hun bekende vader. Goedemiddag, Erik de Zwart. Goedemiddag. U bent er vroeg bij? Uh, ja... Ik moet de dochters even afleveren, hè? want het is natuurlijk wel een, uh, een belangrijke gebeurtenis vandaag. De IME's in Amsterdam, dat komt niet iedere keer voor. Dag dames. Hallo. Karin. Miro. mij. Begrijp ik goed dat vader niet meer meegaat? Nee, vader gaat in dit geval niet mee. Ik ben slechts de chauffeur en uh, ja, het is nu tijd voor de volgende generatie. Uh, ik heb het in Rotterdam mee mogen maken, lang geleden. In 1997 en in 2002 in Barcelona. Dus nu mogen Miro en Jasmijn een keer in Amsterdam. En zijn jullie al lekker gemaakt met de verhalen van je vader? Ja, nou niet helemaal, maar het komt wel vanzelf gewoon. En, ja. wat, wat verwacht je ervan? Wat ga je aantreffen hier binnen? Nou, ik verwacht het heel groot, zeker. En um, ja. ja, ik weet niet heel veel mensen en zo. En ja, het lijkt me wel heel erg cool. Ja, en jij? Ja, nou, hele, hele vette artiesten en zo. En dat je die iedereen gaat zien. En dat is echt heel vet en zo. Op wie verheugen je het meeste? Welke artiesten? Uh, ik denk, ik vind uh, Bruno Mars, Katy Perry, Ariana, Grande, Miley Cyrus, die een beetje. Kijk. En hebben jullie een beetje goede plaatsen voor elkaar weer te krijgen? Uh, weet ik eigenlijk niet, pap. <laughs> Volgens mij zitten ze prima op de tweede rij of oh. het uh, tweede balkon. Dus ze kunnen er van bovenaf naar bekijken. En het is toch één groot spektakel. En ik begreep dat uh, echt auditie gedaan kon worden voor de beste plaatsen. Degene die het beste konden juichen. Is het echt waar? Ja, ja, zoiets heb ik ook wel gehoord. Maar ik ben maar wel... Heb je geen juichauditie gedaan? Nee, eigenlijk niet, nee. Jij ook niet? Nee, maar ik hoorde het wel weet je, op Instagram en Twitter en zo. En voelt u zich nu stiekem toch eigenlijk wel een beetje oud... als u zo de dames gaat afleveren? Nee, zelden of nooit. Okay. Daar heb ik weinig last van. <laughs> maar geen kriebel die zegt ik moet erbij zijn. Nee, nee ik heb het al eens een keer eerder gezien allemaal. En ik vind het veel leuker dat zij er nu van kunnen genieten. Nou, en jullie zijn erbij live. Ja. Geniet ervan! Dankjewel. Ja, dankjewel. Dat is wel leuk. Sport. In de eredivisie is PSV tegen de vierde nederlaag van het seizoen aangelopen. In Breda won NAC met 2-0. Ja, dat is ook een, een uh, dreum, Dat wil wel zeggen. Als je de wedstrijd terugkijkt, dan denk je... Ja, standaard situaties zijn bepalend geweest in deze wedstrijd. En, uh, dan sta je gewoon uh, niet goed op te letten. En dat kost je dus de wedstrijd. En dat is uh, ja, een kwalijke zaak. kwalijke zaak, zegt trainer Cocu. Ajax won met 3-0 van NEC. En eerder vanmiddag eindigde Pek Wolle FC Twente in 1-1. Vitesse is de koploper in de eredivisie. Maar daar kan op zich verandering in komen. Maar dan moet AZ winnen van Feyenoord. En op dit moment is het 2-2 en die houdt kamp in de Kuip. En het blijft maar spannend tot de laatste seconde van deze wedstrijd. Nog altijd 2-2. Nu een hoekschop voor Feyenoord vanaf de rechterkant... waar Klaasie zich voor gaat melden. En Klaasie stuurt schaken weg. Die wilde een korte corner nemen. Maar Klaasie zegt, ik schiet hem gewoon voor het doel. Dat is al eerder in deze wedstrijd goed gelukt. Toen tevreden kon scoren. Nu komt hem al voor het doel en wordt niet gekopt door Immers en weggewerkt door Ortiz. Wat een spanning. Wat een sensatie in deze wedstrijd. Feyenoord veel beter. In ieder geval qua kansen en mogelijkheden. Maar twee kansen door AZ benut. Terwijl Afdic nu in het team van Advocaat gaat komen voor de laatste paar minuten. Hij komt Johansson, Aaron Johansson vervangen. De man die vandaag jarig is. 23 jaar, maar belangrijker. Hij heeft de twee doelpunten gescoord voor AZ. Feyenoord AZ vooralsnog 2-2. Tennisser Rafael Nadal staat in de finale van de ATP World Tour Finals. De Spanjaard versloeg in Londen zijn Zwitserse rival Roger Federer in twee sets. Vanavond wordt de andere halve finale gespeeld. Daarin staan Novak Djokovic en Stanislas Warinka tegenover elkaar. De motocoureur Marc Marquez is wereldkampioen geworden in de MotoGP-klasse. Spanjaard is de jongste wereldkampioen ooit. Hij werd vanmiddag derde in de grote prijs van Valencia. En dat was voldoende om de titel te pakken. En we gaan weer terug naar Andy Houtkamp in de Kuip. De laatste paar minuten van deze wedstrijd. 2-2 twee, de stand. En als het zo blijft dan is Feyenoord teleurgesteld. En AZ tevreden. Bal wordt voor doel gegeven. En oh, gemist door tevreden. Die een omhaal probeerde. Maar Armenteros probeert het nog. maar wordt nog net aangeraakt door Johansson. De rechtsbek van AZ. Ten koste van een hoekschop. De voorlaatste minuut. Daar zitten we in. En dan krijgen we nog wat extra tijd. We hebben vier wissels gehad. Dus een minuutje of twee, drie zal er nog wel bij gaan komen. De hoekschop vanaf de linkerkant. Met uh, Jordi die dat gaat doen. Eerder in de wedstrijd vanaf de linkerkant levert het een doelpunt op van tevreden. Nu komt de bal voor het doel. Weer tevreden. Die kopt. En dan is het een uitstekende reactie en redding van Esteban. De keeper van AZ. De bal wordt hard weggetrapt. Uit de verdediging is het een klein duwtje. Maar voldoende door Berens om balbezit te, in balbezit te komen. Berens aan de rechterkant komt niet langs zijn tegenstander Bakal. Een van de invallers bij Feyenoord. Bakal gekomen voor Vilena. En de inworp is voor AZ. Is snel genomen op Berens. Aan de rechterkant van het veld wordt goed uh, tegengehouden. Door schaken die notenbenen Helemaal aan die kant komt uh, mee verdedigen. En dan probeert AZ in de aanval te gaan. Maar dat lukt niet. Of uh, Feyenoord in de aanval te gaan. Dat lukt niet. Want de bal gaat over de zijlijn. En mag AZ gaan gooien met uh, Johansson. Ik kijk naar de zijkant waar de vierde man, de vierde official zich klaar gaat maken om een bord omhoog te houden. Hoe lang we er bij gaan krijgen in deze wedstrijd. Maar AZ is in balbezit met Afdits. Die is uh, Johansson dus komen vervangen. Glijdt weg en kan... Uh, uh, in Wierstad, Bart is in die de bal wegbrengen. Vier minuten extra tijd gaan we krijgen. Die gaan nu in. Vier minuten heeft Feyenoord nog om een verdiende overwinning te halen. Maar je moet scoren, wil je winnen. Ze hebben het wel twee keer gedaan, de Rotterdammers. Via uh, uh, Tevreden en via Immers. Maar dat is nog niet genoeg. Omdat Johansson twee keer van AZ heeft gescoord. Het publiek gaat er nog een keer achter staan. Als bal bij Janmaat terecht is gekomen op de helft van AZ. Speelt de bal naar Klaasie, loopt door Janmaat, Krijgt de bal van Klaasie. En Probeert er langs te gaan bij Berens. Lukt dat? Nee, volgens nog niet. Speelt de bal dus terug naar Clasie. Dan gaat de bal naar Schaken. Schaken kijkt. Een mooie beweging van Schaken. Speelt hem naar Janmaat. Janmaat naar Klaasie. Veel mensen in het strafschopgebied. Daar gaat de bal ook naartoe. Richting tevreden. Komt niet in balbezit. Bal wordt weggekoopt. Wordt opgevangen door Martens Indy. Weer ingepompt in het strafschopgebied. Is het Buitens die de bal wegkopt? Opgevangen door Klaasie. Maar dan is het Johansson die de bal wegtikt. Brengt Matthijssen die een uitstekende wedstrijd speelt. De bal weer terug in het strafschopgebied. Kan immers de bal niet op... ...onder controle krijgen. En wie is er dan in balbezit? Is het Feyenoord? Ja, het is Feyenoord via Klaassi. Speelt de bal breed. En dan is het Armenteros die de bal heeft. En die wordt van de bal gelopen door de beste Alkmaarder. Dat is Ortiz, een paraguayaan. Die speelt de bal naar Berens. We zitten in die slotfase. Eén minuut van de vier minuten zijn er verspeeld. Van de vier minuten extra tijd. Als viergever de bal krijgt aan de linkerkant. Moet met een voorzet komen. Komt ook met een voorzet. Maar komt niet bij een van de spelers van AZ terecht. Wel Afdits die achter de bal aangaat. En een overtreding maakt. Gezien door scheidsrechter Nijhuis. Die uitstekend fluit in deze wedstrijd. Want de gemoederen liepen regelmatig hoog op. Af en toe wat op de rand. En zelfs over de rand overtredingen. Maar Nijhuis gaat het tot een goed einde brengen. Deze wedstrijd als Mulder de keeper een vrije trap neemt. Schiet de bal hard naar voren. Richting tevreden. Tevrede mist het wel uh, Verliest het wel En dan kan AZ overnemen met Goedmoenson. Speelt de bal naar Afdic. Maar Afdic kan niet in uh, balbezit komen. Omdat hij goed verdedigd wordt door Martens Indy. Is het dat die de bal weer naar voren pompt. Richting, wie staat daar? Ja, Bakal. Maar die kan uh, het wel ook niet winnen. Komt de bal toch terecht bij Feyenoord. Bij Armenteros. Die brengt de bal voor het doel. Richting tweede paal. Maar de bal gaat zeilt over het doel van Esteban. Die een hele sterke wedstrijd heeft gekiept. En uh, gaat over de achterlijn. En dus gaat Esteban heel lang doen. Om de bal weer in het spel te gaan brengen. Want van de 4 minuten extra tijd hebben we er bijna 2,5 op zitten. En dan zal misschien deze wedstrijd ook wel in een gelijkspel eindigen. En dat is pas de tweede keer in deze competitie dat AZ gelijk speelt. En de derde keer voor Feyenoord. Esteban brengt de bal in het spel. Hoge bal richting Bakal en Avdic. Avdic wint het kopduel. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Naar Berens. Berens heeft de bal onder controle. Kijkt en zoekt aan de rechterkant. Vindt hij Avdic. Die is uh, meegelopen. Avdic in de buurt van de koord. Bij het strafschopgebied brengt de bal naar binnen. Wordt de bal helemaal verkeerd geraakt door uh, de Vrij. En dan kan Feyenoord nog een keer in de aanval gaan. Maar de tijd begint nu echt uh, te dringen. Als weer Ortiz ertussen zit. En Ortiz uh, met Klaasie uh, in gevecht gaat. Wordt gewonnen door Klaasie. Speelt de bal naar voren. Maar Schaken staat te pitten. Laat de bal uh, van de voet aflopen. Uh, Is het uh, viergever voor AZ. Aan de rechterkant van het veld speelt de bal binnendoor naar Berens. De laatste mogelijkheid voor AZ. Als de bal niet voor het doel komt. Maar via Jan en uh, viergever over de zijlijn gaat bij de cornervlag aan de rechterkant. Kijk ik op mijn klok. Nog uh, 40 seconden. Nog één aanval voor Feyenoord. Twee tweede stand. Het werd 1-0 door Johansson in de eerste helft. In de tweede helft kon uh, Feyenoord meteen wat terugdoen in de eerste vijf minuten door twee keer te scoren. Via tevreden en immers. En een penalty van Johansson zorgt voor de gelijke stand die nog steeds op het scorebord staat. De laatste aanval van Feyenoord met uh, Schaken. Die wordt op de huid gezeten door Goedel. Je speelt hem bal naar Klaasie, Klaasie bal de diepte in. Nee, niet de diepte in, want er zit een uh, AZ ertussen en kan uh, uh, Feyenoord nog een keer in de aanval gaan met Matthijssen. Die zal de bal hard naar voren rammen. Dat doet hij ook, maar het is te laat. Het is afgelopen. Nijhuis heeft voor het laatst gefloten. Na vier minuten extra tijd en een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd eindigt Feyenoord AZ in 2-2. Dankjewel Andy Houtkamp. En zo hebben we dus Vitesse nu als weer als nieuwe koploper in de Eredivisie, was het vorige week Twente. Nu dus Vitesse koploper. Belangrijkste nieuws nog een keer. De hulpverlening in de Filipijnen verloopt moeizaam. En dat komt doordat de orkaan Haiyan... grote verwoestingen heeft aangericht aan de infrastructuur. De vrees bestaat dat er duizenden doden zijn. Voor in de zaak van de arts in Hoorn is zorgvuldig verlopen... zegt het OM na kritiek van de weduwe van de arts. En in het Ziggo Dome in Amsterdam zijn vanavond... de MTV European Music Awards... met sterren als Katy Perry, Miley Cyrus... Bruno Mars, Robin Thicke en The Killers.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Dubbelganger. Kent u dat verschijnsel? Dat is iemand die sprekend op u lijkt, maar het toch niet is. Want dat bent u zelf. Wella, ik heb mijn hele leven al een dubbelganger gehad... en een hele irritante zelfs. Het is mijn één eigen broer, alias Fred Kok. Uiterlijk zijn wij identiek. Stem, oogopslag, haargroei... Maar qua innerlijk gaat er een oceaan van verschil. Ik ben belezen, vriendelijk, gastvrij, geul, eerlijk en openhartig. Fred Echter is een stiekem magluiperd. Meer woorden heb je dan niet voor nodig. Hij heeft mijn vrouw ten huwelijk gevraagd en toen zat ik er aan vast. Dat is nog maar één van die vele voorbeelden. Verdomme, daar zal je hem hebben. Hé, hey. Hey, Frederik. Wat doe jij hier? Wat doet mijn broer Fred Wat hier? is je enkelband? Probeer je soms mijn baantje? Wat doe jij nou? Ik ben Dick Kok we nou? en ik kom hier iets voordragen. Wat? Lammerkak. Frederik, op, opzijken, op, oplichten. Oh, op Ga deze man eruit. Wie is Weet je wat? Ik haal Martin Minkema. Ja, waar is Martin Minkema? maar? Hier, hier ben ik. De enige echte, al zeg ik het zelf, hoewel een enkele keer, een enkele keer slaat ook bij mij de twijfel toe. Want dan zie ik in een flits, terwijl ik in een intercity, een treinstation voorbij Boemel, opeens die. Iemand die precies op mij lijkt, op het andere bron staan. Wachtend op een andere trein die de andere kant op gaat... dat erkent u vast wel, dat rare, onbestemde gevoel dat je dan bekruipt. En het kan nog gekker. Als het heelal echt zo groot is als astronomen inmiddels denken... dan kun je met kansformules precies uitrekenen... dat er ergens ver, ver weg precies zo'n aarde als de onze is ontstaan... en dat er op die aarde u en ik ook rondlopen met een iets andere haardracht of een andere regenjas. Dat is geen wonder, dat is gewoon koude kansberekening. En die kan je ook loslaten op gelijkenissen... tussen die 7 miljard aardbewoners. Misschien heeft u niet één, maar wel drie of vier dubbelgangers. Maar waar vind je de meeste dubbelgangers bij elkaar? Ja, in het Madame Tussauds Museum te Amsterdam. Studio Itzada liep een ochtend mee met Trudy en Josine die na een dag met heel veel bezoekers de wasse beelden moeten oplappen. Ik ben Trudy, ik ben van de afdeling Portrait Care van Madame Tussaud. Uh, dat is hetzelfde woord als uh, beeldenonderhoud. En ik werk hier nu, ik geloof, bijna zes jaar. Ik ben Josien en ik werk hier 2,5 jaar. Nou, op een hele drukke dag, zoals in de vakantie... er zitten wel op drieduizend uh, mensen per dag... En wanneer heb je nou het meeste onderhoud aan de beelden? Meestal als er een school voorbij is geweest. Dat is eigenlijk, dan weten wij van... Oh my god, al die kinderen die... Uh, ja, een beetje baldadigheid hier in, uh, in, uh, in de show. En dan, ja, smorgens zien we dat echt wel. Veel krassen, uh, dingen kapot gemaakt. De bezoekers kunnen bij Merlin Monroe... kunnen ze een jurk aan van Merlin Monroe... om ermee op de foto te gaan... Die zit dan ineens tussen de ventilator. Of. Uh, we komen in de show en bij iedereen zit de haar vreselijk door de warden. Vindt ieder, ieder, iemand het weer leuk om bij iedereen het haar heel erg vreselijk te doen en zo? Kijk, er komen nu ook een heleboel bezoekers voor bepaalde beelden. Dus wanneer er een beeld uit, uit is, zoals Justin Bieber, dat komt nog alles voor, omdat hij heel veel onderhoud nodig heeft. Want die wordt zoveel gezoend en vastgepakt dat hij bijna iedere maand opnieuw gekleurd moet worden. En jongens geven ze eten. Jong, jongens geven het liefst stompen ze van zijn plek. Ja, echt. echt, echt, echt. Vandaar dat vele onderhoud. Hij heeft veel krassen, lipstift hè, op de wang. Het is haar eens niet bij te houden. Ja. Al zou je er van een afstandje alleen maar naar mogen kijken... dan is de hele magie van het museum is weg... Het is juist leuk om ernaast te gaan staan en, en, en aan te voelen. En, en dat is op zich ook geen probleem. Mag ook allemaal wel. Als er maar uh, niks uh, kapot gemaakt wordt. Iedere ochtend dan, dan gaan we ons rondje doen langs de beelden. dus We beginnen beneden in de receptie en zo gaan we langzaam naar boven toe. Ja, je moet het zo zien dat je zelf als mens ook elke dag onderhoud pleegt. En bij ons worden ook dingen vies en gaan dingen stuk en moeten haren gewassen worden. Gaat make-up eraf wat bijgewerkt moet worden en dat houden we elke dag bij. En zo rond tien uur half elf zijn we dan klaar met ons rondje. Hopen we. <laughs> we weten nooit wat we tegenkomen. Ja. Nou, zullen we gaan kijken? We we gaan kijken, ja. We lopen nu naar het beeld van Obama. Het is erg populair, meneer Obama, nog steeds. Ja. En hoe staat hij erbij, zo deze ochtend? Hij staat er perfect bij. Er zit een klein krasje, zie ik op zijn kind. Maar... Met een toeltje uh, probeer ik het krasje weg te krijgen. Die, die was is vrij zacht. Dus dat ga ik een beetje naar toe, elkaar toe brengen, zodat het, uh, dat het geen uh, krasje meer is. En dan draai ik een beetje en dan haal je die verf weer een beetje naar elkaar toe. Zo. En dan, dan kan het er weer mee door. Nou, netjes is die weer, toch? Vorige week, toen was er een, in de show, tijdens dat de show open was... was uh, een hand van uh, James Bond uh, was er afgevallen en die lag op de grond. En uh, we werden omgeroepen dat ze hand op de grond lag. Het was hartstikke druk en toen... Gingen we, tenminste, ik ging er naartoe om te plakken. En toen, eh, ja, toen moesten we echt mensen waarschuwen van alsjeblieft, maak geen foto's. Want als het op Facebook komt of op Twitter, wat dan ook, dat kan gewoon echt niet. Dus we willen wel graag de illusie in stand houden dat het een dubbelganger is. En dat het gewoon echt die persoon is. Hier zijn we bij David Beckham en die heeft altijd een hele zwarte buik. Want al die meiden willen aan zijn uh, six komen natuurlijk. Zie je dat? Het is tien uur en de eerste bezoekers zijn al gesignaleerd... als Trudy in de zaal met de sporters een schokkende ontdekking doet. Wow. Wow, zijn vinger is gebroken. Ja, dan moet ik even een nieuwe body halen. Dit is heel ernstig. Het is gewoon nu, je ontdekt nu dat er een pink afgebroken is. Ja. ja. En de show is al open, de bezoekers zijn al onderweg. Heb je dat net gehoord? Dus ik ga nu zijn hoofd afhalen. En uh, zijn armen, gauw andere armen omheen doen. Dus ik pak zijn hoofd even voorzichtig af. Je gaat naar het atelier? Nee, ik heb een opslagje hier waar ik, uh, waar ik dus uh, hoop ik dat de andere armen liggen. Uh. Trudy zet er vlug een nieuwe arm aan. Niemand iets heeft gemerkt. De fans kunnen zometeen gewoon met David Beckham... en zijn nieuwe Pink op de foto. Ja. Madame Tussauds. Um, dit is nog steeds Studio Itzerda. Over dubbelgangers. En dan nu het verhaal over een jonge vrouw... die pas na haar dood een dubbelganger kreeg... Dat klinkt al raar, maar na die ene dubbelganger kregen ze er nog één. En nog één. En uiteindelijk duizenden dubbelgangers. Dat verhaal begint heel triest. In het Parijs van 1888 wordt een dode vrouw van begin 20... uit de scène opgedricht. Ze is verdronken. Waarschijnlijk is ze gesprongen, heeft zelfmoord gepleegd. Het lijk van de jonge vrouw wordt naar het mortuarium gebracht Om daar achter glas te worden gelegd... in de hoop dat er iemand langskomt die haar herkent... Maar er komt niemand. Er gebeurt niet, niet iemand die haar herkent in elk geval. Er komen wel mensen kijken naar haar... want ze heeft een hele mooie glimlach op haar gezicht. Waar de drinkling vandaan komt, dat is een mysterie. De dienstdoende patoloog in het mortuarium... die maakte een gipsafgietsel van haar gezicht. Misschien voor latere identificatie. Misschien ook omdat hij geïntegreerd is door die, die glimlach. Het was in de 19e eeuw heel gebruikelijk... om een dodenmasker te maken van gips. Um, en dat masker... Van die vrouw die komt vanuit het mortuarium al snel terecht in de winkel. Wordt vele malen gekopieerd. Omdat het zo'n mooi, mysterieus gezicht is. Waarvan de identiteit een mysterie is. En overal hangt ze de schotten aan de muur na een paar jaar. Deze onbekende uit de scène. L'inconnu de la scène, zoals ze het gaat heten. kunstenaars en schrijvers laten zich door haar inspireren. Rilke, Nabokov, Albert Camus, Albert Camus schrijft eh, zelfs over de verdronken Mona Lisa... En dan gaan we nog allemaal verhalen. Dat ze de helft is van een een-eigen tweeling uit Liverpool. die naar Parijs vertrok. en daar van de brug sprong vanwege een ongelukkige liefde. Dat het een Hongaarse actrice was met de naam Eva Leslo die in Parijs werd vermoord door haar minnaar. Maar het is nooit nooit opgelost. De vrouw is nog steeds l'inconnu de la scène, 125 jaar na haar dood. Ja, en dat moet ze misschien maar blijven, zou je zeggen. Want ja, als je helemaal een mysterie bent. Hoe dan ook, al die kopieën van het gezicht van Leenco de Lacerne. die vallen het niets bij de honderden miljoenen... die haar nog zouden kussen op haar gezicht. Aan de lijn heb ik Chris de Wulf. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer de Wulf. Uh, u bent sinds jaren dag werkzaam bij de firma Laardal... in uh, Stavanger, in uh, Noorwegen. Begrijp ik dat goed? Ja. klopt. Ja. Uh, we gaan naar het jaar 1954. Wat gebeurde er toen... Wel, de eigenaar van de firma, Asmund Laardal, was in feite een speelgoedmaker... ...en die had zich gespecialiseerd in het maken van speelgoedautootjes in plastic... ...kinderboeken en poppen voor jonge dames. Ja. Nu, die bewuste dag gaat hij met zijn kinderen gaan spelen buiten in de fjord... ...en wat merkt hij zijn jongste, twee jaar ongeveer was hij toen... ...die dreef leverloos in de fjord... Hij heeft zijn kind uit de sjocht gehaald, Het kind ademde niet meer, heeft hem ondersteboven gehouden, echt in paniek, niet weten wat te doen, maar uiteindelijk, gelukkig, de kleine kwam terug bij en de kleine was gered. Ja. Nu, dat was een beetje dramatisch en ik dacht, god, ben ik nu de enige die zoiets voor heeft? Hij is naar de kustwacht gegaan en gevraagd, kijk, wat kan ik daaraan doen? Uh, valt het meer voor? Zijn er nog mensen die zoiets voor hebben? En ik zeg, ja, inderdaad, het gebeurt heel regelmatig. En uh, onze technieken om te reanimeren zijn een beetje achterhaald, want ja. er komt een nieuwe techniek uit vanuit In Amerika. De uit Amerika, inderdaad. Ja. En dat is een nieuwe techniek, dat is de mond-op-mond -mond techniek. Um, Asmond Laardal werd daarin echt geïntrigeerd en hij heeft zelfs het vliegtuig genomen, daar koop naar Kopenhagen gegaan, om een voordracht bij te wonen van die artsen die, die ze, deze nieuwe techniek promoten. En uh, inderdaad een beetje in gesprek gekomen met die artsen achteraf... Ja. en uh, gezegd van, kijk, een van de moeilijkste zaken... met de mond op mond techniek is het oefenen. Want het is heel belangrijk dat je zoiets kunt inoefenen. Dus een, kun pop, moeilijk een pop, een pop, een pop moest er komen? Ja. ja, er moest een pop komen. Dus ja. dat kun je moeilijk doen op elkaar. En hij zei, kijk, ik heb de technologie van poppen te maken... als we nu samen eens even rond de tafel gaan zitten... Ja. en kijken hoe we zo'n pop kunnen maken. En dat is gebeurd, maar ja. er was geen gezicht. Nog geen gezicht was er... Wel, dat was in die tijd, belangrijk is ook, uh, reanimeren was alleen mond tot mond. Nee. De hartmassage was nog helemaal niet in het beeld gekomen. Dus het gezicht was van heel groot belang, wat was het visitekaartje van die pop? want ja. iedereen wil het uiteindelijk toch mond op mond doen, het moet aantrekken, het moet aangenaam zijn, toch ook voor een oefenmateriaal. Dus hebben ze te beginnen werken met prototypes, uh, mannen, vrouwen, uh, de mannen waren relatief snel van de baan, omdat uh, de coastcards, de, uh, de hulpverleners, het was toch een typische mannenwereld. Oh, die wilden dus toch niet, zover, niet niet de man om op te oefenen? op Dat... Nee, Ik de <laughs> inderdaad. Nee. En dan zeggen ze, kijk, we gaan toch meer naar een vrouwelijke ah, vorm ja. gaan, en Asmund was echt geïntrigeerd door, door het hoofd. En plots uh, dacht hij aan de hal van zijn grootouders. Hij herinnerde zich daar aan een masker dat in de hal ging. Hij is naar uh, zijn grootouders teruggegaan. Hij is dat een keer bekeken. En dan was het uh, inderdaad de onbekende van de fijne. Ja. En hij heeft zich het verhaal laten vertellen. En dan zegt hij, kijk, dit wordt het. Want Och, uiteindelijk, ja? er is een, een, een natuurlijke link... Tussen de onbekende van de scène... die jammer genoeg ook verdronken is. Zijn zo'n gelukkig lucht niet. En hij heeft dan uiteindelijk de moele gemaakt. En deze moele gebruikt om Ressusie An leven wat, terug wat in te blazen. Want zo is je gaan heten, Ressusie An is ze gaan heten. hè? Recissie An. Ja. Inderdaad. Ja, ja. En um, uh, der, hoeveel. hoeveel uh, in 1960 ongeveer kwam ze op de markt. Hoeveel zijn er verkocht van Tot deze? Tot vandaag. Ja. Um, de, laten we zeggen, de volledige full bodies zijn ja. ongeveer 500.000 verkocht. 500 maar je hebt ook, tors, ja, ja. Je hebt ook torsos en, en kleinere vormen. We gaan gezwind naar een miljoen aantal poppen. Dus hm? we kunnen gerust oh. zeggen, het is de meest gekuste vrouw ter wereld. Hoe, hoeveel mensen hebben haar gekust, denkt u? Um, ik heb even gede, zitten nakijken en we kunnen rekenen toch ongeveer wereldwijd, meer dan 300 miljoen mensen hebben al nou op precisie aangeoefend. Ach, ja. Zeg maar, die, die glimlach hè, die ze had, hè, mm -hmm. die verdwijnt natuurlijk, ja. ook, die geheimzinnige glimlach. Zit je ook op, op, op die... Op die... Op, op, die, op, op, die, uh, op die pop? Nee, dat is, dat is iets moeilijker, omdat uiteindelijk uh, de, de mond moet homogeen zijn. Want bij ons in de firma hangen ook veel afdrukken van Anne tegen de muur. Dus van de onbekende van de scène. En het rare is, als je naar zo'n zo moelle gaat... en je neemt met je hand, je dekt de rechterkant af... Ja. dan zie je de mondhoek uh, een beetje treurig zijn. Ja. En dan neem je je andere hand en... Bedekt de andere kant en dan zie je allemaal lachen. Nu zijn er... Dus het is een heel mysterieus. Ja. Ja. Uh, een hele mysterieuze moeder. Nog steeds, ja. Ja, zeg, nog steeds. ja. Zeg, De techniek die vordert natuurlijk. Dus ik heb begrepen dat de nieuwste versies van de, van de reanimatiepoppen die praten terug en die geven instructies. Ja. Dus uh, de techniek staat uh, voor niks. En uiteindelijk... de doelstelling van Anne ook is... we willen zoveel mogelijk mensen uh, laten oefenen. Want het is ja. een levensreddende techniek. Ja. Met heel weinig middelen. Maar je kunt... Uh, tijd is van essentie. Kun je uiteindelijk een mensenleven redden. Dus lesgevers... Die zijn niet zo dik gezaaid. Iedereen doet zijn uiterste best. Maar nu hebben we ook systemen gemaakt met een computer in de pop. Die gewoon feedback geeft hoe dat je bezig bent. Dus Anne gaat steeds meer leven, toch? Lincoln-Ulissene gaat steeds meer leven. Die gaat absoluut steeds meer leven. En miljoenen mensen proberen haar nog steeds te redden. Dat is toch wel een hele bijzondere gedachte. Elke dag opnieuw. Goed, meneer De Wulf uit Noorwegen. Van de firma Dank u wel. En een fijne, avond, fijne avond. Dag. Um, ja. Het is altijd zo, net als bij je eigen dubbelgangers... je moet ze niet van te daarbij naderen... want dan valt het mysterie natuurlijk in duigen. En dan blijkt je toch heel veel te vers verschillen... van jouw dubbelgangers. Ja, je moet ook niet te veel wat verhaal weten... Bij die, bij die mevrouw natuurlijk, bij die, bij die juffrouw. Um, ja. En misschien, misschien als je echt als twee dubbels water... op elkaar lijkt, misschien is het dan zelfs gevaarlijk... om iemand anders de hand te geven... Want misschien is de andere wel van antimaterie en dan plof je. Met een reusachtige klap plof je de allemaal uit elkaar, allebei uit elkaar en dan ben je weg. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom je een dubbelganger liever kwijt en rijk bent. Mark Goossens, die heeft een dubbelganger. Zelfde naam, zelfde geboortedatum, zelfde woonplaats, Antwerpen. Tot groot verdriet van één van de twee. Uh, ik ben Mark Gozens, wonende in Lint... Gebeuren 15 april 60. Heeft een dubbelganger. Ja, ook een uh, merk gebeuren 15 april 60. Zelfde dag. Zelfde naam. Leuk? Ja, niet leuk. <laughs> Helemaal niet. De dubbelganger. De dubbelganger. Dat is over tien jaar begost bij een internetaansluiting En ik rijd die niet omdat ik zogezegd blijkbaar op een Zwarte Laast stond van, van een telefoonmaatschappij. Uh, dan ben ik door rechtstreeks in geweest. Ik heb dat woord gelegd. En dan blijkbaar was dat een verkeerde. Dat was de eerste keer dat ik, dat ik wist dat ik een dobbelgang had. En dan nou al die na nou was, Mag het hem even zien, met een attest van uh, hoe gedrag in zijde. Ik ging horen voor, voor bij een jobbaadelijn, bij, bij de bussen. Ja? Autobuschauffeur, oh, van maar buschauffeur. Ja, ja, ja oké. Okay. En dat, ik ging dat eerste exam meedoen en ik was er deur. En dat tweede examen zei ze... gemut, moet uh, bewaas bijbrengen brengen van goed gedrag in zijde. Oh, in zijde, Gewoon dat je een, een keurig persoon bent. Ja, ja, ja. En dan... Uh, zo Dus ik krijg geen, want ik had zo gezei, van alles oud gespoekt. Ik was, ik was een slechte persoon. Hè. En ik wist dat niet, want, want, want ik zeg, Hoe kan dat nou? Wat kan dat nou? En, al die z'n zijn, zijn daden en zijn straffen en zo... dat stond allemaal bij mij. Dus ik krijg hem bewaas, hè. En, en natuurlijk, ik was mijn job kwaad, hè. Van, die dubbelganger is gewoon een foute figuur. Ja, een foute figuur, maar al die z'n zijn, zijn daden... En, en, als zijn zonde komen op, als op een komen zonde, op het strafblad. Die stonden bij maar, met op strafblad, hè. En dan, en dan, Met, met, met mijn loonbeslag hè. Dan, uh, dat was de periode dat ik ging trouwen met mijn tweede vrouw. En ja, natuurlijk, dat valt kosten: taxisuren, een zaaluren, een tracteururen, zaal een uren, ja. kostuum kopen. Natuurlijk. En op mijn rekening dat ging geld op en geld af en geld op en geld af. En op een schone keer kwam ik uh, voor te pinnen, hè? of we noemen dat in, in Nederland, pinnen. En salde ontereikbaar. Ik zeg: goeie, geen geld meer. En op de bond zei ze dat ik 100% loonbeslag had. 100%? 100% loonbeslag. En ik trok niks meer. En dan is dat zo. Uh, vier maanden was dat toen al bij zich, geloof ik. Hey, dat ze hier voor een totaalbedrag van 3.735 euro hadden afgehaald. Van dat dat eigenlijk verma was. En dat was dan een schuldbemiddelaar van die andere persoon. Ja dat, dat geïnt. En hoe lang bent u dat geld kwijt geweest? Een half jaar. Een half jaar, en dan hebben ze er terug, een half jaar over gedaan voor het terug te betalen. Dus dat is eigenlijk een heel jaar. Dat ik interesse kwaad zijn, plus dat ik van mijn eigen spaarrekening heb met moet gewoon geld afhalen... voor, voor, voor rond te komen. Ja, dat, dat, is, uh, dat is ook interesse dat je kwaad Wat Belachelijk. Ja, maar, maar, is... maar, want jullie, jullie hebben dezelfde naam, jullie hebben dezelfde geboortedaden, maar toch niet, niet dezelfde geboorteplaats. Nee, dat plaats niet. Dat plaats niet. En ook niet hetzelfde fiscaal nummer denk ik. Nee, ook niet, maar maar blijkbaar zien ze niet. Ze zien die namen en ze denken: "Ah, die die schurk moeten we hebben. ja, ja. ja. Ik heb uh, mijn 9 jaar een wielklem op mijn lotto gehad. Omdat mijn notto was niet verzekerd op mijn naam. Mijn lotto was verzekerd op de heer en mevrouw, vrouw. Magic, Magik Modi Magic, dat is zijn vrouw van die andere. Dat is mijn vrouw niet. Ik was zo met, met, met de vrouw van die andere getrouwd. <laughs> En, en toen ja, bent u naar de politie gegaan of bent, wat heeft u gedaan? Nee, de politie had me tegengegeven en die vroegen om aan een verzekering. En ik leed die verzekering zien en ze zeiden, dat klopt niet. Ghostsens magic, dat klopt niet. Dat, en dan hebben ze gewoon een klem op mijn, op mijn wagen gelegd. Maar, wat heeft u ondernomen tegen al deze ellende? Ja, dan zijn ik naar de verzekering gegaan. En dan hebben ze ook ingezien dat dat een fout was. En dan ben ik direct naar de politie gegaan. En die klem terug verwijderd, maar hij heeft er wel in je weekend gestaan. Ik heb hem al weekend met een auto kwijt geweest. En het is dus nog steeds bezig. Ja, het is nog steeds bezig, ja. He Heeft u hem wel eens ontmoet? Nee. Hè? Maar ik ken hem wel. Ik heb hem gezien. Je hebt hem wel gezien. Ik heb hem opgezocht op Facebook. Via Facebook en zo heb ik mijn naam ingetikt en dan krijg ik zijn een foto. En zo heb ik hem. Zo, ik weet wie dat eigenlijk is. Van uiterlijk, hè? Lijkt hij ook een beetje op u uiterlijk? Nee. Nee, nee het is zo'n een, een groot posteur. Een, een, een zwarte van haar. Zo'n zo geblokte keil zo. Een stevig weet je ja, ja, Ja, dat is een beroepsmilitair. Oh, dat is ook niet even om iemand op de schouders te tikken. Nee, nee, nee, nee, nee. Wat had hij al nou gedaan voor, voor misdaad, voor iets crimineels? Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want. want ik weet dat van de politie, maar uh, ik mag dat eigenlijk niet vet vertellen. Ja, ja. Maar dat is wel verdoordeeld voor uh, zwaar feiten. Zo, jongen. Nou, ik, ik moet dat natuurlijk allemaal dragen. Hè. Ik, uh, het is mijn geld dat ze, dat ze afpakken. Hè. En het is, het is mijn strablad wat er allemaal op staat. En het zijn mijn jobpen die dat ik zogezegd verlees. verliezen. Allemaal daar zijn fouten. Hè. Hé, ze zitten me op een zwarte lijst, zodat ik even als geen leerlingen meer kan aangaan... Uh, alleen, niemand dat dat wil terechtzetten en niemand dat dat maar vergoedt. Voor de schade, gezegd Hij zal ook iets van merken. Al is het alleen maar dat hij minder hoeft te af te lossen. Ja, ja. ja, ja want dat schrijft heeft een paar dagen later op die, die krantartikels gereageerd dat hij ook een last heeft. Maar ik vraag me af welke last? Als je zomaar 3.700 euro extra krijgt, dat is toch geen last? He. Dat is geen last. Dat is. <laughs> en hij heeft er ook nooit niks van gezegd. Hè. Dat vind ik dan ook het, het schandaligste. Want ik heb inderdaad geprobeerd voor uh, een klacht neer te leggen. Bij de politie. En dan zei de politie, ja, je gaat een klacht neerleggen, maar tegen wie? Dat vind ik... Uh, welle, ik vind hier in België dat uh, dat, dat niet kan. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Voor je het weet die een klacht in tegen jezelf. Met alle bureaucratie waarmee je dan te maken krijgt. Ongelooflijk. Dit is nog steeds Studio daar over dubbelgangers ditmaal. Uh, het hebben van een dubbelganger is soms niet alleen vreselijk vervelend, zoals in het geval van Mark Groosens. Het kan ook een enorme schrik veroorzaken. Luister naar het wonderlijke verhaal van Mareng. Het was in 2005, en het was prachtig weer, het was, het was warm en het was het einde van de dag, een soort van, ja, op straat viel het, was het nog wel goed te doen, maar het was een beetje bedomd. ergens in de zomer, zo'n zomerse avond. En de accu is een, uh, ja, van oudsher een krakershol, uh, met een paar tafeltjes en een bar waar iemand met lang haar uh, overheen gebogen stond en daarachter een klein halletje. Dat halletje naar de tuin toe, daar kwam ik Johanna tegen. En die gaf me een slap, klam handje. ja, stukte zich tegen dat muurtje aan en kon eigenlijk niet echt reageren. Ja. Zij was echt heel erg geschrokken. Ja. En toen later, een week of wat later, toen belde Johanna mij op. Toen zei ze, ja, sorry dat ik zo geschrokken was... Ja, ik zag jou en ik wist echt niet wat, me, wat, er, wat er gebeurde, wat er me overkwam. Je lijkt sprekend op mijn beste vriend en die is een jaar geleden overleden. Ja, hij ziet eruit zoals jij. Jouw gezicht, je houding, de manier waarop je met je handen praat, je stemgeluid. Toen zijn we daar wat meer over gaan doorpraten. Dan bleek hij uit hetzelfde jaar te komen als ik. Hij is ook in 1980 geboren. En... Um, zijn naam is Marijn. Mijn naam is Marijn. Heel bizar, we hebben allebei dezelfde naam. Hij is naar Wageningen verhuisd om te gaan studeren in het jaar dat ik naar, vanuit Wageningen naar Utrecht verhuisde. En hij is dus overleden in Rome. En ik ben daar geboren. En dat zijn allemaal zulke bizarre toevallen. En het is vroeger ook wel eens zo geweest dat mensen tegen me zeiden... Hey, ik zag je in Den Haag of in Rotterdam en ik, en ik riep nog, ik zwaaide... maar je keek straal langs me Ik kijk anders op mijn eigen leven nu. Het is niet dat ik uh, een gelovig ben geworden of zo. Maar ik denk dat ik wel meer open sta voor uh, onverklaarbare dingen. En, uh, je weet ook niet wat je vader altijd heeft uh, uitgevroten die van mij weet van niets. Hm. Aldus. Aldus, Marijn. Dit is nog steeds Studio Itzerda. En het gaat nu over dubbelgangers. Er lopen in ons land talloze elvis lookalikes rond... maar er is nou maar één die Dutch Madonna heet. Eh, ja, ze heet eigenlijk José Schepers. En zit al tientallen jaren in het vak... U hoort daar op de Artiestenbeurs in Eindhoven. Ik heb een vaste madonna medley en het begint met... Ja, waar begint het ook alweer mee? Ah nee, dat doe ik alleen maar een beetje geld te lachen. Uh, like a virgin. La isla bonita. True blue. Papa don't preach. This used to be my playground. Enzovoort. Ah, zoiets, ja. Of ik kom snel klaar, bijvoorbeeld. Oh, dat kan je niet maken. Zeker bij jullie radio, of wel? Ja. Hè? Uh, in ieder geval, het voorspel van mij is dat ik Nederlandse nummers doe. Onder andere van Corrie Konings. Huilen is voor jou te laat. Liefde is lekker. Peter, ik vertrouw je voor geen meter. En morgen wordt alles anders. Geef me schat je hand en dans met mij. Want vannacht krijg jij geen kans bij mij. Oh, dan begint voor ons een heel Ze bellen mij op. Ik heb ieder weekend twee à drie optredens op uh, particuliere feestjes. Bij jonge lui, bij oude lui, op braderieën, evenementen. Maakt niet uit. Kunnen al die mannen hun handen wel van je afhouden dan? Ja, want ik heb dus hier mijn bodyguard bij. <laughs> maar een beetje mogen die mannen toch wel. Dat is toch een heerlijke uitlaatklep. Laatst duurde ze me zo'n plastic penis in mijn handen. Of was het ook weer? Nou, er begon ik maar een beetje mee te zwaaien en te slaan. Oh, dat kan je nooit uitzenden. Hè? Ben jij jaloers type? Nee, ik ben geen jaloers type. Ik weet dat het uh, tot de verse kan gaan. En dat uh, blijft binnen beperken. Uh, je moet het zien als een soort komische act. Uh, iedereen lacht erom. Drie weken daarna wordt er nog om gelachen. En dat is gewoon uh, het leuke, het ontspannende op een avond. Om dat te kunnen... Uh, om dat te kunnen geven. Heb je eens de neiging om in te grijpen? Nee, dat heb ik niet, want dat blijft toch binnenkamers. En oké, okay, dan zullen er misschien bij zijn die denken van... nou, even kijken tot hoe ver ik kan gaan. Maar uh, zodra je erbij bent, weet je ook wel van... en je kijkt je aan. dat dat geen groot het probleem. Een slimme meid is op haar toekomst... Oh, sorry. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Hallo, ik ben Joke Driehuis. Ik ben nasynchroon presentatief van de uh, iets betere erotische film. Ik doe dat in vier talen. Namelijk in het Frans, in het Duits, in het Engels en in het Nederlands. Maar heel af en toe doe ik het ook in het Japans. En dan gaat de fractie hoger en sneller. Zo van... Je moet nooit meteen je kruid verschieten, want dan zit je zo aan het plafond. Ah, oh, ah, ah. Ze staan gewoon te kijken van, hé, wat is dat nou? En dan heeft ze ook de kleding aan en wordt wat de kleding uit, uitgedaan. En niet stripjes of zo, maar gewoon uitdagend. Ze haalt er eens een aan die heel schuw is, net de juiste persoon uitkiezend. En dat is gewoon juist leuk. En de anderen die denken van, hé, blij dat ik niet gepakt word. Ja. ja. ja. Het was... Zo, wou ik nog iets Enige jaar geleden. Uh, intussen is uh, José toch gescheiden, helaas. Maar ze heeft wel de echte Madonna ontmoet. Daarvan is een filmpje te vinden op uh, YouTube. In Dutch Madonna. Dit was Studio Da. Tot volgende week. Straks bureau Buitenland met Chris Keijnen. We sluiten vandaag af, beste luisteraar. met een gedicht dat ons toegestuurd is door de 13-jarige Jo-Janneke Terphuis uit Raamsdonkveer. Het heet radiotranen en gaat als volgt. Eén stem weer klinkt van verre. De radio staat nog aan. Mijn leven zonder Itzerda? Ik laat mijn tranen gaan. Goed gedaan, Johanneke. Tot volgende week. Tot Itzerda!